In all good things come to an end. Oude mega-hit hier op 3FM. We hebben druk nagedacht over wat het nieuwe mega-hitje wel eens zou kunnen worden. Ik heb het zoal Lieve, Die Nelly Fertado is trouwens... ik vind haar echt opgeknapt. Want haar oude platen van die eerste albums... Waa, Nelly en, en Folklore, ik wist het niet, hoor. En nieuw album, Loose, ik vind het helemaal te gek. Ja, en, de, de, de, ik kan me voorstellen dat heel veel van de hardcore-fans... van het begin iets hebben van... dat het toch een beetje anders is. En dat ze het misschien niet helemaal snappen. Maar ik vind het ook wel uh, te gek, eigenlijk. Ik word er ook wel heel erg blij van. En het is natuurlijk net als Nicole Ekdom... een leuke jonge moeder. Ja, inderdaad. Een... Uh, nou, dat kun je niet zeggen, want het is natuurlijk wel de vrouw van een collega... maar ik zou bijna MILF zeggen. Even, Zal ik dat vertalen voor de mensen die het woord MILF niet nou, kennen? Nou, doe maar niet. Dat, uh, dat googlen ze maar lekker thuis. hè? Zeg, het is uh, Rapsstraat. Dat vind ik echt heel flauw. Nee, Maar stel dat er mensen zijn die nu luisteren en denken, wat is MILF? Wat nou, dan gaan ze lekker googelen. Dat is een afkorting. M-I-L-F. Ja, Durven te zeggen, of niet? Ja, maar het. Dit... Mag ik even. Ja? Uh, uh, ik, vind, ik ben gewoon benieuwd of je dat uit je mond durft te krijgen. Ik moet even het nummer van Nicole hebben, om te kijken of dat mag zeggen. Heidi? Ja? Weet jij wat een milf is? Geen idee. Echt niet? echt niet? Nee, echt niet. Misschien ga dat je nu vertellen. Nou, ik ga. Okay. Ik, uh, heb je het nummer van Gerard bij de hand? Anders? Ja. Dan gaan we effe, ik moet het echt eventjes checken voordat ah. het zomaar op de radio geroepen. Want het is echt best wel. Uh, <lacht> nou, bel je <jij> even <lacht> lekker met haar? Ja, heb ik inmiddels even lekker. Nou ja, zo wild nee, was het niet, want uh, we hadden je al van tevoren even uh, de sms gepikt, Heidi. Ja. Uh, heb je heel even de tijd? Ja, nou moet maar hè. Of zou je even willen vragen aan Gerard wat een milf is? Ja, doe maar even. Vraag even aan Gerard wat een milf is, Heidi. Ik, eh, uh, wat is een milf? Hij is er nog niet. Hij, hij pakt neemt. zo op, denk ik. Dan spreek je zijn voicemail even in. Dan komen we er vanzelf achter. Hij belt hier terug. Het is acht over negen, ja. ligt hij nou al thuis uh, voor de open haard op zijn kleedje. Regier, dat is toch? Dit is hem, de voicemail van Gerard. Nee. Michiel, moet je toch echt zelf zeggen? Nee. Uh, Heidi. Ja? Uh, wat is voor jou het hoogtepunt van 2006? Ja, het feest in Stuttgart. Voor het WK? Ja, ja. Nah, nou, dat is leuk, zeg. Ja, er was één groot, groot, groot feest. Ja, de, de, hoe kachel ben je geworden die avond? <laughs> Ik moest aan het handje van mijn vriendin mee naar huis. <laughs> Vanuit Stuttgart? Zo! Ja, nou naar de tent dan. Oh, oké. Okay. Zo uh, uh, weet je nog iets van het feest of is alles helemaal... Uh... Nee, we was echt, uh, alle fonteinen stonden vol met allemaal oranje kleuren en uh, alle standbeelden, standbeelden waren vol gehangen met allemaal oranje. En, uh, het was een groot feest, echt wel super gaaf. En dat is echt uh, het, het allerleukste alle, alle, alle wat je dit jaar hebt meegemaakt? Ja, echt het allerleukste. Nou, ik ben vandaag tante geworden voor het eerst. Dat ah, was, was een hele ah, wat leuk. Wat lief. En is, is het een mooi vers een lief kind? Het is een lief mooi kind. <laughs> zo goed, heel hè? lief kind. Het is nou, helemaal uh, vinkers dat je ooit geïntroduceerd heeft. echt? Uh... kom je niet meer vanaf. Hè? Geweldig. Gefeliciteerd uh, Heidi, heel leuk voor Dankjewel. je. Dankjewel. En, uh, en hopelijk wordt 2007 net zo tof. Laat hopen ja. Oké. Oké. gaan we. Als je ook nog uh, een hoogtepuntje van het jaar even aan ons door wil geven, dan uh, ben ik eigenlijk ook benieuwd naar jouw hoogtepuntje, Paul. Van nou. 2006. Goed, ik probeer even iemand te bellen. Oké, okay, nou, dan ja. zal ik mijn hand ja. anders vertellen? Dit is de voicemail van Filemon Wesseling. <laughs> Fileman, hier spreekt met Paul Rabberink van 3FM. Hoe is het trouwens, alles kits bij BNN Achter de rits? En jij bent van Spuiten in Slikken. Ik vroeg me af of jij misschien even zou kunnen zeggen... wat het woord MILF betekent. M-I-L-F. ik, dankjewel Fileman. Ik weet het wel, maar ik vind het gewoon te lullig... omdat... Ik vind Nicole namelijk gewoon ook een heel lieve meid en zo... en ik vind het best wel gênant om dat te zeggen... maar dat kan meer omdat het over Nelly ging... dat ik die term heb gebezigd. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, dan ga ik vast mijn hoogtepunt van het jaar vertellen. Ja. Uh, mijn hoogtepunt van 2006 is denk ik de vakantie geweest naar Florida... met, uh, met zeven vrienden. Hebben we met z'n achten gezellig uh, in een, uh, in een, in een uh, villa gezeten. Dat was hartstikke leuk. Nou, jouw hoogtepunt van het jaar van 2006, 3 3, 3, 3. Uh, Ik ben heel erg benieuwd. Oké. Okay. Ik blijf er een beetje omheen lullen om maar niet te zeggen... wie gaan we nu weer bellen? Ja, ik moet toch even weten wie milt was. Mijn hoogtepunt trouwens van 2006... als we de tijd toch aan het volpraten zijn. Ja. Ik denk toch, uh, zonder er veel over te zeggen... Oh, zit in het buitenland. Uh, wie is mol? Ja! Dat was echt zo bijzonder om er mee te mogen doen. Dat was echt... Uh... Even voor mensen die dat hebben gemist. Donderdag begint het weer, 4 januari. Hallo, met Hey Hé, Sofie, je spreekt met Paul Rabbering van 3FM. Hoi. Hé, je zit in de uitzending, daar moet ik even bijzeggen. Volgens mij zit je ook in het buitenland, hè? Ja, ik ben bij mijn zusje. Oh, is het Sofie Hilbrand die je nu even belt? Ja, maar, Sofie, als is het probleem. We hebben het over MILF gehad in de uitzending... en Michiel Veenstra durft niet op de radio te zeggen... wat de afkorting MILF betekent. Dus ik dacht misschien... Jij als spuiten- en slikken-expert... Oh, dat zijn toch die, uh, die uh, 30 plus moeders die dan ineens uh, de hort opgaan... omdat ze ja, te weinig aandacht krijgen. Ja, dat die en die zijn heel makkelijk te krijgen. Ja, dat zit er allemaal wel waar. Maar die afkorting? Ja. m i Dat weet ik even niet meer. Echt niet? Oh! Nee. Oh. Mothers? Ja. Gaat je dat mee? Ja ja, ja, ja, ja. Mothers, I like to... party. Nee, nee. Mil, milf. Nee. Met, met de F. Nee, ik, ik heet het ook al. Met de F, de ja. erop. Kom op, dat Sophie, die houdt ons gewoon voor de gek, man. Of dat niet zo uh. Twee seizoenen spuiten en slikken. Ja, oh, hé, hey, maar nu we je toch aan de lijn hebben, Sophie. Het is trouwens Madness uit Like The Fuck. Nou, oké. Okay. Ja, nee, het is eruit. Nee, nee. Um, ja, uh, ik dacht, dat ik zo'n piek Nee, ben jij gek? Dat is gewoon een Nederlandse radio. Je mag je elk vies woord zeggen wat je wil. Hé, hey, um, uh, dat was gisteren dat jij met een pornofilm gaat komen. Hallo? Sophie? Sophie vond het genoeg. Ze gaat gewoon weg. Nou, waar ging het, waar ging het nou over? Het ging het over S Milf, dat was genoeg. Die arme meid zit in het buitenland bij de zus, alsjeblieft. Nee, maar dat is een dat is goed verhaal. Dat is een goed verhaal. er komt een spuiten- en slikken pornofilm. En ik zag gewoon de headline staan: Sophie Hilbrand komt met pornofilm. Dat vind ik best wel even uh, met liefde erin ook, trouwens. Uh, pik, je doet even mee. Dat was heel. Dat was een grote. Ja, Daar wil ik wel even het, uh, het fijne van weten. Sophie! Oh, ja, nou, even op de, ik ben namelijk wel benieuwd of Sofie... Hi, happenen. met Sofie, dit is van voice. Ja, ja. dit is een slechte lijn. We weten dan in ieder geval wat uh, Mother I'd Like The Fuck afgekort was. Nou. En was dan, uh, filmen, ja. Maar zou Sophie zelf ook in die film gaan spelen? Wat denk jij? Wat ik denk of wat ik hoop? <laughs> wat, wat denk je? Ik denk dat ik hoop dat ze erin ja. goed. <laughs> <laughs> uh, jouw hoogspunt van 2006. Sms het even naar 4x3. Michiel dingen er doorheen. Ja, het is sterker dan ik zelf. Het spijt me. Ja. Oh, man. Nou ja, als jij, als jij het zo wilt spelen, dat je, je eigen dingen er doorheen gaat gooien... Ja, wat dan? Dan kun je hem krijgen ook van mij. Nee, hè? Yeah. Ja, hoor. Stukje rap radio in dit programma. It's a game about pop music. wel een heel leuk stukje. Rap radio, pop duel. Pop duel. Ben ik er weer de Sjaak? Uh... Ja, ja, jij bent het. <laughs> <t> <gul> <hondan> Even nog, hè? want eh, een van de leukste dingen toch wel van het afgelopen jaar... ook op 3FM te horen geweest, vond ik het DJ-duel. Vond je dat, vind het echt heel leuk? Ja, dat vond ik echt heel erg leuk. Dus, eh, als je het gemist hebt, het rap-radio-popduel met, met alle jogs van, van 3FM. En ik, ik ging gelijk in, het eerste, in de eerste ronde al onderuit... door één vraag die ik gewoon echt niet wist. Nee. En daarna bij elke vraag die ik hoorde tegen... wist ik die wist ik wel, wist ik wel. Je speelde tegen Giel en de vraag was... wie maakte de remix For My People? Ja, van Missy Elliott, dat was Basement Jacks. Ah. En euh, later uh, belde Giel ik nog even met elkaar na het spelletje. En toen gaf hij ook heel eerlijk toe van... Uh, ik had een vraag over, over Everlast. Uit welke band uh, die kwam. Nou, zo en zo toen vrij, zei ja. hij tegen me van... ja, daar was ik niet zo snel opgekomen. Dus weet je, het is dan net wie krijgt welke vraag. En nou ja, maar het, uh, uh, dat Gerard heeft gewonnen... Dat, dat leek me van tevoren al een, uh, een uitgemaakte zaak. Dus alsnog, chapeau, chapeau. Gerard. Je maakt er een heel mooi verhaal van. Maar jij ja, speelt natuurlijk gewoon het popduel nu even. Omdat je, be je begint met je eigen dingetjes in dit programma... dan ga ik ook even mijn eigen dingetjes doen. Damn it. Michael Veenstraat. Maar mij ben jij een mol <laughs> Oh, oh, daar kan ik niks over zeggen. Wacht, wacht maar tot na 8 maart. Finale geweest, dan kan ik je. 4 januari, de eerste aflevering, Paul Robbering. En ook Sander Land, die gaat trouwens. De driefemmers goed vertegenwoordig. Voordat in... je verder gaat in dit verhaal. Wie is de bol? Je hoorde de oude merk met Monster. Ja. Uit welke plaats in uh, Groot-Brittannië? Wales. Ja, dat is, ja, ik kan dat ook bijna niet fout rekenen. Het is Cardiff. Nou, ja, het is, ja, ik dacht, uh, ja Cardiff is de plaats. 1 Wheels, dat is goed. Oh, oh gelukkig. Oh, phil. Ah, Oké. Okay. Dan wil ik er ook meer. De bandnamen of de, ba de bandleden nee, of vier. Ja, oh, even op dat, dat weet niemand. James Frost, Robin Hawks, Ja, Henk Westbroek. <lacht> Wolje Deed. Iron Griffiths, Alex Penny. Ik moest er ook even van. Nou, nou, ja, ja. nou, dan heb ik de info, Dan heb ik echt een in, in, in een popdewel, dan ga je me afschepen met dit soort vragen. Ja, kom op. Ik, jij doet één dingetje. Ik bedoel, ik wil ook wel doorgaan nu. Ja, graag. Serieus? Ja, tuurlijk. Ah, dan moet ik echt dingen verzinnen, man. Dat is, Want echt... is nou, Anders, uh, weet je wat, dan ga ik even met wat mensen over hoogtepunten van 2006 babbelen... en dan verzin jij een leuk Oké. Okay. Nu al een plan? Nu al een plan. Hallo, met Radio. Hallo. Wie ben jij? Met Jeroen. Jeroen! Ja, ah, super. Wat is uh, uh, voor jou het hoogtepunt van het bijna voorbije jaar 2006, Jeroen? Nou, mijn hoogtepunt over het algemeen de Zwarte Cross op zich. Dat is sowieso elk jaar het hoogtepunt natuurlijk. Ah, nou, ah oké. Okay. Ja. een Zwarte Cross, fin. ja? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Lekker, ja. Bier met joren, lekker, w. Heb je ook meegedaan, Jeroen? Of niet? Nee, nee, nee, nee. nee. Dat mocht niet van de vrouw. <laughs> Ja, maar het is best gevaarlijk namelijk. Ach, ben gek, man. Nou ja, nou, Horace Cohen heeft zijn arm uit de kom gereden daar. Ik heb een, een poosje samengewerkt met, uh, met Adam Curry. En die uh, deed het ook een jaar mee. En die heeft echt wekenlang heeft echt als een kreupele gelopen... omdat hij uh, één klein heuveltje miste bij de Zwarte Cross en onderuit ging. En die mocht inderdaad ook van zijn vrouw... die mocht echt nooit meer naar de Zwarte Cross. <lacht> maar jij ja, hebt ongeveer maar... hetzelfde, Jeroen. Ja, dat is het risico van de zak, vind ik dan. <lacht> ja. Maar ben je ook nog een keer onderuit gegaan... dan dat je niet mee wilt doen? Of is het gewoon voorhand af van nee, je mag niet, klaar niet zeiken. Uh, nou, ze kent me vrij goed en ze weet dat als iets hard kan, dan moet hij ook hard. <lacht> en en uh, vandaar. Oké. Okay. <lacht> ik wou de chemote rijden, dus. <lacht> Nee, je hebt ook super-erecties, begrijp ik. Ook. Um, ook. <lacht> maar vertel even Jeroen, wat was er zo ontzettend tof aan, aan de Zwarte Cross dit jaar? Nou, we hadden een, een vriend van ons hadden we meegenomen. Ja. Die is echt uh, uh, hakkie-takkie, hakki, strak uit zijn dakkie, kale kop, uh, kent dat wel. Een gabbetje! Juist! Oh wat leuk! daar komt Gabbeatje, daar, daar ja. kan Paul erover meelullen. Ja hoor. Zo één. En achter in de auto had het grootste plezier, had een paar blikken bieren klinken had de grootste lol, zag het helemaal zitten. Ja. En toen waren we eigenlijk een, een uurtje daar. Ja. <laughs> en een gezicht dat betrok steeds wel erg ja. en hij wilde voor de huis en hij zag het allemaal niet meer zitten. Dat <laughs> had hij echt helemaal lekker in de. Ben je er zelf ook een ja. beetje van, uh, Jeroen, of niet? Ja, in die vibe uh, zat hij nog, maar... <laughs> ja, maar ben jij er ook van? Uh, soms. Kun je ook, kun, als ik aftel, kun je even hakken roepen dan ook, misschien? Ja, uh, kan ik wel doen. 3, 2, 1. Hakken! Lekker. Ah, hey, maar Paul, doe mij even een lol. Voor iedereen die uh, zit te kijken op de webcam. Nee, ja. nee, nee even voor ja, alle duidelijkheid. Nee. Jij bent vroeger niet echt een grabber geweest. Dat even voor alle duidelijkheid. Maar jij kan zo ontzettend goed... Nee, nee, je je de, de, pak allemaal. even een gabberplaatje en laat eventjes voor de mensen thuis... op 3fm.nl of de webcam even zien hoe dat ook alweer moet. Het hakken. Ja, ja. Ah, even, even. Oké, okay, omdat jij er zo grappig gaat. Ah, ja, ja, ja, ja, Ja, ja, ja, ja. Gelijk een lekkere. Dames en heren, Paul maar oh, hier kan je niet op dansen. Ja, jawel, jawel, nee, maar, ja, maar dit is, het begin is beginnerskunst. Ja, maar dat komt wel zelf goed. Goed. Ik ga maar even... Even spoelen. Ja, oké, okay, nou, daar gaat ie. Hè? <drilled> oh, oh, oh, oh, oh, oh, Zing hem gaan mensen, echt. Het auzion ontbreekt, maar het is echt... <laughs> het handje ook zo bij je voorhoofd. Gek. <that> <that> <that> Dankjewel Jeroen. Ik ja, raak daar hè. Hoi. En ja, dan zie je Gerrit dan nooit doen op vrijdagavond. Heel vrijdag. <laughs> nee, dat vind ik ook echt bij hem passen. Nou, ik, uh, ik zei net dat mijn hoogtepunt van 2006 de vakantie in Florida was. Maar ik wil bij deze toch weer inwisselen voor het hakken van Paul Robberding. Ja, nah, doe normaal, zeg Feestelijk. Vreselijk. Um, Hallo met wie, denk ik? Ja, met de radio. Hallo, met Dirk. Dirk! Oh, Dirk, sorry. Ik verstond het oh, echt. Sorry. Niet. Kun je het nog één keer doen, Dirk? Uh, ja, Dirk. Ha Hallo met wie? Hallo, met Dirk. Dirk! Goeie avond, Joyce. Ik heb een tas van jou. Heb jij een tas van mij? Ja, een rode. Oh, een rode, zeker, ja. maar dit is wel. Ik Ja, ik vond jou altijd al zo'n grote boodschappenzak, maar bij deze dan. Um, Hé <laughs> hey Dirk! Ja. Zeg het eens, jongen. Moet ik het zeggen? Ja, jouw hoogtepunt van het jaar, heel graag. Oh, oké. Okay. Nou, uh, ik geloof nooit dat er zal zijn uh, dat ik samen met mega woon in de jacht. Nou, dan ga je daarvan uit. Dat moet je dan ook wel echt vinden, denk ik. <laughs> ja, nee, deze ook zo hoor. Dat nee, is zeker zo. Dat is echt mijn punt Ja, het is een, een persoonlijk punt maar ik ben er zelf wel heel, uh, heel dik tevreden mee. Nou, dan uh, hebben we daar ook niks meer aan toe te voegen. Chapeau, chapeau dan misschien. Leuk? Ja. ja, goed ja. vooral? Ja, jou je pop die wel kan gaan spelen. <laughs> ook jij bent het niet vergeten, Dirk. Ja, dat is dan ja, is goed. Zullen we het dan maar gaan? Uh, ja? Ja? Ben jij goed trouwens erin, Dirk, of niet? Uh, ja, ik heb mijn eigen meerdere mannen proberen op te geven. Nou ja, weet je wat? Het is, your ik lucky, ik... het is your lucky day! Je gaat meedoen namelijk. Oh, wat leuk, Dirk! We gaan samen het Pop de Wel doen. Oh. Wil je de eerste kandidaat zijn of de tweede, Dirk? ja oh, Het is ook zo lekker dat je zo'n lekkere telefoonlijn ja. hebt. Dat is een beetje jammer. Doe daar even wat aan en dan gaan we gewoon beginnen, namelijk. Een soort herkansing. Ik Radio, popduel. Popduel. Ik heb even wat dingetjes van een oud schijfje gehaald. maar ik ken de vragen niet meer helemaal precies. <lacht> dus ik vind het een beetje. Oké, okay. oh, we nou wel spannend. Te gek. Ja, het wordt voor mij ook spannend. Hey, Dirk, succes hè? Ja, dank je. Ik, ik hoop echt dat je wint. Ja, ik, ik eigenlijk... Ja, ik maak niet vanuit. Allereerste vraag, kandidaten, een beetje concentratie alstublieft. Uh, Dirk, je bent de eerste kandidaat bij deze. Oké. Okay. De vraag die ik voor je heb is de volgende. Je hoort een fragment. Ik wil graag van je weten, wie zong er mee in het achtergrondkoor op deze plaats? Love, okay, die weet ik, die weet ik! Ik ben niet zo flauw. Die weet ik! Ik ben niet zo flauw. Die weet ik. Laat die jongen nou nadenken. Ik weet hem. Dirk, wat was dat? De man in de Achtergrondkoor zoek ik. Ja, Achtergrondkoor. Ik, uh, nee, nee, daar zou ik uh, even 1, 2, 3 niet op kunnen komen. Oh, jammer, ja. Michiel, ja. wat jij misschien? Is het Justin Timberlake, Ik Het was Paul? Justin Timberlake, ja! inderdaad. Je hoorde namelijk de Blackheart Peas met Where is the Love. En daar zat hij inderdaad in. Michiel, je krijgt ook je eigen vraag. Oh, gezellig. Die speelde piano op deze plaats. Elton John. <sussurlijk> kan ik kan nog even zeggen dat je zussens Nee, die wist ik weer. Ja, hij schreef hij het ook zien, mee, hè. trouwens. Ja, hij schreef het ook mee. En hij is koud. Dat is een pruik die hij draagt. <sussurlijk> het is nu al 0 <sussurlijk> tegen 3, Dirk. Oh, shit. ja Nee, maar er kan nog van alles gebeuren. Zo gaan die ah, Meedoen is belangrijker dan winnen, Dirk. Ha -ha. Ja, dat is <sussurlijk> Ik ga je een linkvraag laten horen. Ik heb geen idee wat ik je ga laten horen. Er staat hier link op mijn briefje. Dus ik laat dat je horen. En ik ben benieuwd wat je ervan maakt. twee verslaafden voor de poorten van de hel. Wilden... Ik weet hem, ik weet hem. Hou nou even je mond. You got the motion. Oh, lekker. Nou, Dirk. Ja, hey, jongen, jongen. Nou, ik ook hem maar op een busje dan en zo? Ja, nee, nee, nou, nee. Dichtbij, hoor. Maar, Michiel? Ja. Uh, het zijn allemaal vervoersmiddelen, Paul. Ja, nou, dat is wel goed. Het ging namelijk over een trein en over een bus en over een boot. Oh, ik heb ook een appel voor job. je meegenomen. God, wat ben je een vervelende kandidaat. <laughs> ja, <Jij wilt. laughs> nou mannetje, sorry. <laughs> nou, Dirk, uh, het zou nog kunnen. Het staat 4 tegen 0. Uh, maar dan moet Michiel zijn vraag fout hebben. En dat is even de vraag natuurlijk. Ook voor jou een link, Michiel. Als je maar al weet moet je het zeggen, hè? Nee, nu nog niet. Ja, ja. ja het zijn allemaal damesgroepen, zeg ik. Had jij er ook geweten, Dirk, of niet? Ja, daar had ik ook nog wel kunnen zeggen, ja. Ja, dit is wel heel makkelijk, Paul, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, het is wel goed. Hier krijgt er twee punten voor. Maar dan toch eventjes uh, tien borsten bij elkaar. Nee. Zullen we de laatste, we de laatste ronde vragen? Nee, we beginnen twintig zelfs. Oh, sorry. <laughs> ja, graag. Dirk, ik heb nog een intro voor je. De titel en de artiest, graag. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, nee, dat kan niet. nee, dat was geen intro, denk ik. Nee, ik nee, intro. Hey, die weet ik zo ook wel. Maar. Ja, ja, zeg het maar, nou, zeg maar dan. Oh, dat een was uh, One of Us van Jono. Ja. ja, dat vind ik echt, daar krijg je vijf oh. punten voor, man. Oh. Oh. Nee, ja, ik bedoel, als de vraag niet klopt, moet ik een beetje, moet ik een beetje aardig zijn. 1, 2, 3, 4, 5. Ik wil zeggen, 1, 2, 3, 4. Het staat vijf tegen Het nice. kan nog allemaal gebeuren. Ja, het kan, zo kan ik. Ja, nou nee, goed. En in jouw geval zal ik de vraag wel even goed stellen. Mag ik je als eerste antwoorden? Ja, uh, Dan nee. mag ik jou, hoor. Ja, natuurlijk. Nou! Um, de vraag is... Uh, met je rode zak. zak ook weer. Oh. Uh, de, deze zangeres uh, heeft een hit gehad met Bitch. Dat was haar enige hit. Meredith Brooks. Ze vraagt voor Dirk, hè? Dirk, of. wat denk je? Uh, ja, ja, ik dacht ook Meredith Brooks. Ja! Nou, ja, zeg. Bitch, lover, ja, dat is helemaal goed, Dirk. Oké, okay, maar hoe werd zij destijds genoemd op de Amerikaanse radio? Ja, volgens mij de bitch. Maar, nee, nee, nee. Het, het was een knipoog naar het feit... dat haar muziek wel heel erg gejat was van een Lennis Moore-set. Oh, zo. Nee, nee. nee. Ik luister nog nooit naar de Amerikaanse radio. Alleen aan 3 FM. Ja, dat is ja, ja, we weer een goed antwoord. We ja. hebben een terechte rechte winnaar vanavond. Dirk van Auto! Nou, op radio, popduel. Ladies and gentlemen. We got ourselves a winner. Het was trouwens <laughs> Lennis Moore or less. Maar ik, ik heb toch het gevoel dat ik enigszins... Um, ja... In het ootje wordt genomen, Paul. En bevalt dat? Ik vind het heerlijk. Dirk, je krijgt zo snel mogelijk de, met Michiel Bad een thuis thuisgestuurd. Oh, <laughs> en, en Michiel, ik heb voor jou een rapradioprijs prijs op een keer hoor. Jij, nou, jij hebt het goed gedaan, joh. Ja, krijg ik nou ook die discobol? Uh, en de rap-radio? Nee. En de, de, de knappe koppenhoed? En de aansteker, de, die, die vindt wel gretig aftrek bij mij wat thuis. Wat moet jij nou met een vuurtje, man? Nou, ik weet niet hoe jij kerstvuurt, maar ik heb de, de ene kaars naar de andere steken gaan. Nee, Lekker dineren bij aarslicht. Zeg Dirk, roep dat je aan de nog even en uh, dank voor het meedoen. Dag! Ja, uh... Sorry, wil je nog wat zeggen? Ook ik jullie ook heel erg bedankt dat ik mee mocht doen. Ja, heel erg graag gedaan, Dirk. En dan gaat hem even even de damesgroep zingen. Hoor maar. Dieten! Nou... Let's go. This way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast. So pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast. So pour the champagne. Pour Ik. Jezus, volgens mij heb ik wat gemist. Wat een goede plaat. <laughs> ik moet niet eerlijk toegeven, ik was veel te laat. Maar Snow Patrol hoorde je met hun plaat van 2006, Chasing Cars. Ook uh, I Ride Since Not Tragedy, Panic at the Disco. En Freak Like Me van The Sugar Babes. In the mix. Um, Daar, waarmee, ja, ja, precies Nou, ja, nou kop hem maar even in dan. DJ Sandstorm. U kent hem nog van... <laughs> nou, gelijk lijkt niet dat hij ja. dood is. <laughs> oh, ja. DJ, DJ Sandstorm is op bezoek bij Saddam Hussein. Nee. Nou laat ik maar hangen. Nee. Dus zal, hij is. Uh, Sandstormen is hier normaal wel. Maar. Had het wat druk met een ander projectje. Ja. Dat uh, aanstaande zondagavond gaat plaatsvinden. Na het mega uh, tot 100 jaar overzicht van 2006. Een jaarmix door hem gemaakt. Ja, want ik, ik heb hem vandaag gehoord. Hij is vandaag met de courier hier aangekomen. En hij is goed, mensen. Het is, ik heb één keer een Homo 100 party mix gemaakt van een uur. Mm -hmm. Heel leuk om te doen. Maar wel voor één keer in mijn leven. Wat een takkenwerk dat is, zeg. Niet te geloven. Ja? Dus uh... nee, ja, ik ben echt er gewoon weken mee bezig... om, om, om een uurtje muziek te hebben. Oké. Okay. Dus hij heeft... Uh, nou ja, goed, uh, de laatste dagen duidelijk... geen buitenlucht opgesnoven en geen daglicht gezien. Uh, nou ja, zondag... Oudersavond tussen negen... nee, tussen acht en negen, sorry. Dus uh, je hebt dan tussen zes en acht eerst nog het uh, jaaroverzicht... van de 3FM NOS Headlines. Ja, dat dus. Met daarin een laatste nieuwsberichtje... waarschijnlijk tegen die tijd. Ja, nou. Dat zal dan. Hangt. Maar ik ben wel, wel benieuwd. benieuwd. Hangsadam, ja lijn 5. Nee, ik ben uh, wel benieuwd, uh, want uh, uh, de Amerikanen spreken dus tegen dat ze hem hebben uitgeleverd, maar uh, um, uh, hoge functionarissen in Irak zeggen: nou, uiterlijk morgen hangt hij. Hij zit hier op de stoel, dus die man met die snor, hoor. Ja, ja, dat is, dat ik weet niet wat jij denkt nog goed. Het, het is toch gewoon hier. Nee, dus uh, ik, ik ben echt uh, heel erg benieuwd uh, of het gaat gebeuren uh, en uh, nou ja, of de YouTube filmpjes gaan komen. Wil je het toch zien? Ik ja. zal kijken wat ik voor je kan doen. Dan ben jij toch ook een saddamist. Nee, maar het, het, een sadamist. Ja, die is. Nee, het het, het, het vervelendste was er ook uh, dat er nooit filmpjes zijn uh, geweest... op YouTube van uh, de dood van uh, Steve Irwin. Ik weet zeker dat nee, iedereen ja. heeft gezocht op YouTube. Er ja. gingen alleen maar nep filmpjes. Ja. Iedereen ja. heeft het gedaan. Ja. Hallo? Goedenavond. Goedenavond. Met wie eigenlijk? <laughs> maar Dirk weer. Dirk, Dirk weer! Top hey. <laughs> <Dirk> <laughs> Jij hing nog steeds? maar wie je vergeten op te hangen? Uh, nee, toch niet, eigenlijk. Oh. Nou, oh. Want ik wou het eigenlijk ook graag een keer aan het echte pompduel meedoen. Oh, oh, oh, oh oké. Okay. Dat uh, moet je op de, op de site van, uh, van Paul zijn volgens mij. Op En dan kun je opgeven. Ik, ik leef in zo'n duurde dorp uh, waar ik nog geen internet heb. Oh. Nou, dan moet je even blijven hangen. Dan gaat uh, Google Koning Domien zo meteen uh, je gegevens noteren. En roep gelijk even welke plaatjes ze we willen horen. Want we zitten midden in de oproep voor de... Ik wat ik voor je kan doen. Request. Ja, ik heb plotsank wil horen. We doen maar Brian Adams nummer of 69, Nights. Denk een Je weet waar het over gaat, hè? Ja. Het zou een pop de wel kunnen zijn, trouwens. Ja. Je weet waar oh, het over gaat. Nou ja, probeer eens nog eventjes uh, de 20 punten van te halen, Dirk. Waar gaat Summer of 69 over? Over mij, over de zomer van 69. Ja, dat is niet goed. Nee. Het gaat over standje 69. <laughs> ja, dan maak je het Nee, nee, serieus waar. waar. Ja. Want uh, uh, Brian Adams was in 1969, was hij een jaar of 4, vijf. Negen. Negen, ja. Dat weet je uit je hoofd, ja, zo Dus um, hij was uh, zeker niet met, uh, met, met liefde bezig waar hij over zingt. Het gaat echt. Zelf toegegeven over een zomer later uit te leven. Waarbij hij uh, regelmatig uh, nou ja, ging verlossen, zou ik maar zeggen. Oh, kijk Ja, dus weet je ook nog wat over de bloemetjes en de bijtjes. Oh, hi, <laughs> pik je hi, toch hi. even mee. Dankjewel, dankjewel, Dirk. Iemand anders dan misschien echt voor de, uh, zeg maar... De... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. De request. Ja. Hallo? Hallo, met Raoul. Raoul! Goedenavond mannen. Hallo. Hallo Alles goed? Uitstekend. met jou? Ja, buitengewoon. Waarom nou, vet. Nou, als ja, ja. je zich buitengewoon wil weten waarom dat buitengewoon is. Nou oh, ja, ik had een mooi ritje naar Denemarken en alles prima gelopen en ik ben nu weer op weg naar huis. lekker. Je zit nu in Nederland al of heb je ons al eerder kunnen oppikken? Nee, ik rij, ik rij in Nederland. Okay. Vanuit het buitenland kan ik jullie schijnbaar niet bellen op dat nummer. Oh, dat zou kunnen. Ja, ik weet ook niet of het nou aan mijn provider ligt of dat ik gewoon een ander nummer moet toetsen. Maar dat werkt niet in elk geval. Zeg, over nummertjes gesproken, wat zou je graag willen horen? Doe maar iets van Herman daar heb ik al zin in. Oké, okay. nou we zullen kijken wat we voor je kunnen doen. Nee, Lekker de Armin van buren remix van Saturday Night. dat doe je meestal. Echt waar? De meeste ja. fans die zeggen dan echt DONDEROP! Ja nee, ik vind, ik, vind, ik vind het ook echt een heel overbodige versie hoor, als ik ja. heel eerlijk ben. Maar goed. Nou, ja, zoek maar wat uit bij daar mooi vindt, ik vind alles goed. Ik zal hey. kijken wat ik voor je kan doen! Dan had ik nog een tipje. jij wou toch graag een dode president zien hangen? Nou, nou niet, ja, niet per se, maar goed Nou, ik heb, ik heb wel een keer een filmpje gezien uh, van die ex van Ceausescu uh, in Roemenië. Dat, oh, ja. dat is uh, wel op televisie geweest, dus ja. misschien dat je dat op internet kunt... Uh, ja, inderdaad, Ceausescu om, uh, die je een kogel terug probeerde te koppen. Ja, is het vrouw samen. misschien dat je daar je morbide fantasieën op hebt <laughs> uh, Nee, het is puur journalistiek nieuwsgierigheid. Ja, tuurlijk. <laughs> ja. Het was wel een schot in de roze. Ja. Ah. Ja. Ja. Nou, als je een plaat wil horen, 3333 is het sms-nummer. Of je belt even 0909136, eentje pikken we eruit. En die krijgt ook het, ik zal kijken wat er voor je kan doen, een t-shirt. En er wordt ook thuis op het, op het fok Forum. hebben ze dus ook een suggestie. Oh. Um, Livehouse met Hanging by a moment. Hanging by a moment, En hey, hey, hey, hey, hey. nou, dan Wel een gaaf plaat. Maar dan moet je, hoe ga je een t-shirt naar een forum opsturen? Ja. Je ja, scheur maar in duizend stukjes. Een beetje jammer. En uh, met wie eigenlijk? Met Gerrit Jan. Gerrit Gerrit Jan! Jan. Jan! Goedemorgen. Nou, goed kan. <laughs> wat zou je graag willen horen, Gerrit Jan? Ik, eh, ik wil graag het nummer van uh, Pink horen. Uh, dat gaat over de president, dat hij moet gaan slapen. Of oh, ja, ja, ja. oh ja, Mr. President. Good night, Mr. President. Ja, ja so su supernummer. Ja. Ben, ben, ben jij zo'n anti-Bush figuur? Nee, dat niet. Maar ik vind, het, eh, ik vind het wel mooi dat er mensen nadenken over wat er in de wereld gebeurt... in plaats van overal echt aanlopen. Oké, okay, en hoe denk jij zelf over de wereld? Vind je het goed dat Salem gaat hangen bijvoorbeeld? Nou, in principe ben ik daar wel tegen, maar die man heeft natuurlijk wel dingen gedaan wat niet door de boven kan, maar... Uh... Oké. Okay. Nou, om, om hem nou meteen op te knopen, dat lijkt me ook weer een beetje overdreven. Nou, ik vind het wel een aardig punt. Want uh, het, het staat wel buiten kijf dat het echt een heel, heel veel te man is. Zeg maar niet iemand die op je verjaardag uitnodigt en een borrelnootje zet. Maar ja, de doodstraf. Wij zijn natuurlijk in Nederland als land, als regering, zijn we dan tegen de doodstraf. Om dat nu ineens wel goed te vinden. Ja, wat moet je daarmee met, met, met, met zo'n situatie? Ik vind het wel een aardig puntje wat je daar zegt. Uh... Ja, nou, Amerika zoekt natuurlijk een, een, een zondebok. En, en dan gaan ze dat alleen op, op Saddam. Maar dat is natuurlijk het hele regime. En die anderen die... Uh, nee, maar die worden ook die wel aangepakt of doodgeschoten. Die, die worden oh. wel aangepakt, maar dat wordt veel minder ophef gemaakt. Dat George Bush ook gewoon zelf uh, het krukje onder hem weg trapt. <laughs> ik zie een mooie cartoon aankomen inderdaad. Ja. Het <laughs> zal weer een Deense cartoon worden, ben ik bij ja. <laughs> ja. <laughs> Nou, ik hij staat erbij. Dankjewel. Ik, ik vind je wel schilderig. Schilder. dankjewel. Oké, hartstikke doel. Dit is bellen. natuurlijk een soort van... Uh, een soort van de maar ik wilde even wat anders proberen... want ik zag de sms'je binnenkomen met Oh, de die, ja. Die ene. Ja. Nou, uh, laten, we, laten we het eerst nog even echt doen zoals het eigenlijk hoort te zijn. Die nada. Oh, we, we doen het toch het niet eens. helemaal zoals het hoort te zijn. Ja, nou, nou, we YOouden gaan gewoon bellen. Ik zal kijken wat ik voor ik in een request. Hoe is het eigenlijk met de t-shirts Google doen? Het is een goed voornemen voor het volgend jaar. <lacht> Kortom, dat schiet allemaal niet op. Nee, dat schiet echt niet op. Maar dan zijn ze wel vers van de pers. Ze zijn ja, nog warm als absoluut. je ze krijgt. Ja, ja dat is even... zeker. Net als een, een broodje wil je eigenlijk ook gewoon vers van de bakker. Net als een t-shirt komt ook vers van de drukker als het goed komt. Nou, we gaan... Um... Ik snap dat nooit. Er sturen mensen een smsje, nee. nemen ze daarna nou nooit op. Nee, omdat ze een plaat willen aanvragen. En dan nee. bel je van, nou, kom maar op dan. Ik love you, pumpkin. Ik love you, honey bunny. Promp. Alright everyone, be cool, this is my answering machine. Oh, ik dacht, dit is zo 2005, dat soort voicemail's. Nou, behoorlijk zeg. Nou, toch maar even dan om nog even echt te doen. Hallo met wie? Met John! John! John! <laughs> Had jij ook zo zin in Nada surf met Popular? Man, man, ik voel me net zo dam, maar ik hang al een tijdje, man. Ja, nee, maar dat, die probeerde ik te bellen juist, maar dat was, eh... Uh... al gezellig mee te luisteren, dat dan, dat dan weer wel. Welke plaats zou je eigenlijk willen horen, John? Nou, dat is er eentje, die, die vraag ik wel, wel vaker aan. Ik hoor hem eigenlijk nooit. Nee, dan, dan ik, ik, voel ik aankomen dat je hem vanavond weer niet gaat horen, hoor. Maar, af, ja. af en toe stap ik hem wel eens uit te houden. dus het zou kunnen zijn dat ik hem uh, heb gemist. Maar ik vraag vaak Prins aan, van, uh, met uh, Darling Nikki. Oeh, ja, dat is wel heel mooi. Dat is wel een geil verhaal over de Summer of 69 gesproken. Ja, zo. Hoppa. <laughs> Hij uh, staat op de lijsten. Uh... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Nou, dat uh, hoop ik dan. Dankjewel, Dankjewel John. Goed, de, de, alle, de allerlaatste maar even proberen. De allerlaatste. Dat ben jij. Met Kevin. Kevin! Hoi. Nou, we maken het spannend, hoor. Kevin. Ja. Welke plaat moet het worden volgens jou? Uh, volgens mij moet het silvertje en Miss You Love worden. Ja, Huh? Nou, dan zeg ik. Uh... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Dankjewel, Kevin. Velemaal oh, mooi. Dankjewel. Het is zo leuk dat je er mensen blij mee maakt als je dat al op, op zich ik kan zeggen. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja, Michiel, het gaat er tussen twee. Het um, is Nada Surf met Popular elf Livehouse uh, Hanging by a Moment. Die komen namelijk het ook nog in de SMS doen. Ja, ik binnen. zie het. Zullen we het ja. even doen, want daar hebben we wel een nummer nu van, natuurlijk. Of uh, Google Domain gaat even bellen. Waarom wil eigenlijk Google Domain? Dat weet ik niet, dat nee, heb jij net bedacht. Google koning um, Mag ik dan wel gelijk eventjes zeggen dat uh, Domin vannacht tussen 4 en 7 nog in de Freaknacht te horen is... en ik daarvoor Oei. tussen 1 en 4, want daar heb ik ook wel even zin in. Dat wel een leuk feestje. We gaan hem bellen met iemand die op uh, FOC Forum, het, uh, het, het, het grote forum van uh, uh, ja, internet... waar <laughs> ze de hele avond al zitten mee te typen met hoe leuk het allemaal niet is. Ik snap er helemaal niks van. Hoi. Hallo. Hoi. Met wie? Met Annette. Hallo Annette. Annette. Hallo Annette. Nee, ja, ik hoor een leuke vrouwenstem en ik raak helemaal in de andere ik sfeer echt. gelijk. Oh, keer. Ik zit gelijk helemaal eventjes... Dat doe nog één keer. Een Hanno, afgesen. wie ben jij? Met net. Annette. Annette. Annette. <laughs> Hallo Annette. Hoi. Nou, waar bel nee. je vandaan? Ik bel uit Nijmegen. Nijmegen. Nijmegen. En hoe oud ben je? Ik ben 21. En hoe zie je eruit? Nou, ik ben lang. 1,75 meter. Blond haar. Nee. Blauwe... Nee, ogen? Bruine, ogen. bruine ogen. Hoe heet je op Fokforum? Uh, Seraphina. Hoe ben jij dat? Ah, ben jij... Met de, met dat wil jij blijven proberen. Hey, wie is er dan funziger als jullie er gelijk herkennen als ze de naam zeggen van het Fokforum? Ik vind het een leuk gesprek met die meid. Het is, uh, het is ze een beetje het South Park icoontje. Ja, ik vind het, het, gewoon, ja, ik vind ik het ja. gewoon leuk dat mensen mee zitten te luisteren... en te typen op het internet op het programma. vind ik leuk. Kan ik blijven worden. Ja, dat is hartstikke worden. gezellig. Ja. Nou, en uh, uh, uh, jij vraagt dus nu namens het hele Forum een plaat aan. Ja. Zijn de... Uh, Lifehouse met hanging by a Ah, fuck. <sarpeen> ik had nog zo nee, in, <sarpeen> in nee, nee, nee, nee, <sarpeen> echt, nee. Dit nee, is zo'n goede ja, plaat. Paul, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee Dit is nee, echt grappig. kappen. Dit zijn niet de spelregels. We hebben Annette aan de telefoon. Annette krijgt een t-shirt met daarop de tekst. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Van harte, Annette. Dankjewel. En bovendien komt jouw plaat op de radio, Annette. Jouw plaat. Niet Dankjewel. die van Paul. <lacht> <lacht> <lacht> Wordt je bek uitgelachen, joh. <lacht> um, nee. Annette, ik lag hem toe, ik lag hem toe. Ja, nee, nee, heel goed. En nu wil je, je toch aan de lijn hebben, Annette. Ja. Um, wil je Paul even bedanken voor zijn uh, tomeloze inzet... voor deze rapstra weekend, want het is bijna afgelopen. En ik vond het echt heel erg leuk. Ja, nou, ik weet in ieder geval dat iedereen op Foxforum het ook heel erg leuk vond. Dat je het heel erg leuk gedaan hebt. Uh, dat zeggen we dan tegen Paul. Dankjewel. Uh, ja, wel. Dankjewel. Oh, chapeau. Chapeau, chapeau. Ja! Als je die plaats ja. wil horen, moet ik zeggen, dat dan ga oh. ik hier even weg. Dat is vrijdag. Dat kan je niet ja, menen. Ja, echt. Ik, ga, ik, ik wil de nada surf. Nou, ik, ga, wacht, maar. ik ga naar de andere kant. We gaan het nu doen. Het is tijd voor de wisseling van de Gun die mensen nou gewoon even zo'n leuke plaats. Ja, die geef bij. Gewoon even live houden, dat is toch leuk? Vind je toch ook wel leuk, Paul? Ja, hij vindt ook wel leuk. Maar Dankjewel. Maar van wel dan het. gewoon leuk. Oké, okay. doeg. Dag. For changing, Heel kinderen dat En je durft geen milf uit te leggen. Closer, we, we gaan evalueren beneden, kom. we gaan evalueren meteen. Standing here is tell you yeah. XL en Michiel die zegt er van niks meer, denk ik, want die gaat zo voor drie uurtjes nog een keer drie uur radio maken. Pst, internet er. Kijk eens. Ja, dat is schrikken. Want met een Tiscali ADSL 6MB abonnement kun je tot wel 470 euro per jaar besparen op internet. 470 euro!